In de Eter op 106,9. Straks meer. Zie, FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Herman Vriend met het NOS-journaal. De noodhulp voor Haiti van de hulporganisatie Cordate Mens in Nood is volledig besteed. Na de aardbeving van begin 2010 kreeg Cordate 29 miljoen euro van de 112 miljoen die was ingezameld op Giro 555.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 Welkom bij dit programma Peaceful Radio aflevering 780 hier op ZFM Zandvoort ZFM Zandvoort We zijn begonnen met natuurlijk een nieuwe cd Being Human van Mark Boland Die uh, is verantwoordelijk voor dit uh, nummertje Being Human, dat was gelijk de titel uh, cd Goed titeltrack Rond een andere nieuwe cd, en het straks over later meer, is The Journey van Kerani. Aan het eind van dit eerste uur gaan we daar eh, uitgebreid naar luisteren. Maar natuurlijk daartussenin nog een heleboel andere muziek. Waaronder eh, deze cd van eh, Rebecca Oswald. Op haar piano en haar cd Is. Je bent Mantras of Turbulent Times. Van tot mij gekomen via Oshow.nl Dan de laatste track in dit uur uh, van Peaceful Radio, aflevering 780-uur-1. Dat komt van de Jolie. Um, nee, ja. Van de cd The Journey natuurlijk gemaakt door Karani En we zijn natuurlijk trots dat we weer een puur Nederlands product hebben Want Karani, dit is een, een Zuid-Limburgse dame Die deze prachtige cd van uh, toch weer dikke muur met zes tracks heeft gemaakt En ja, het is een, een prachtige cd Ga eens lekker luisteren voor de laatste tien minuten ik kom graag straks bij terug voor nog een uurtje Nieuw Age muziek hier op CFM Zandvoort. van zie